Dat heeft minister Spies gezegd in de Tweede Kamer. Ze zei verder dat het op onderdelen onwil is van de voormalige regering... om de begroting van Curaçao op orde te krijgen. Die wordt al jaren fors overschreden. Sinds oktober 2010 is Curaçao een autonoom land... binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De ministerraad stelde Curaçao eerder onder curatelen... en eiste dat het land forse bezuinigingen zou doorvoeren. Op de A12 bij Duiven is een automobilist ingereden op de politie agenten hielden een controle langs de snelweg en hielden een auto aan omdat die niet verzekerd was. Bij controle bleek dat er hennep in de kofferbak lag. De passagier zette het vervolgens op een lopen en de bestuurder wilde op de politie inrijden. Daarop schoten de agenten gericht op de banden van de wagen. Niemand raakte gewond en de twee inzittenden zijn aangehouden. De orkaan Sandy heeft tot nu toe zeker drie levens geëist. De doden vielen op Jamaica en Haiti. Ook een deel van Cuba werd door Sandy geteisterd. De orkaan is nu op weg naar het oosten van de Verenigde Staten. Deskundigen waarschuwen dat de wind en regen daar veel schade kunnen veroorzaken. Gevreesd wordt dat Sandy zich samenvoegt met een andere storm die vanuit het westen komt. Dan kan het volgende week noodweer worden, in onder meer New York. Microsoft heeft vandaag het nieuwe besturingssysteem Windows 8 gepresenteerd in New York. De software is vanaf morgen te koop. Opvallende vernieuwing is dat het startmenu is verdwenen uit de nieuwste Windows-versie.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 Dan het weer. Vannacht vanuit het noorden opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken en langs de kustkant op buien. Het wordt zo'n 9 graden. En ook in het weekend koud najaarsweer. Tot zover het NOS-journaal. U kunt kiezen voor een motorzaag van Stiel omdat Stiel de pionier is in motorzagen. Of gewoon omdat kwaliteit zo lekker werkt. Stiel, sterk werk.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 Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Kijnen. De burgemeester van Lingewaard treedt af. En een wethouder van Lansingerland wordt verdacht van corruptie. Groningen en Roermond, dat trok ik nog. Maar zelfs corruptie in gemeentes waar ik nog nooit van had gehoord... het gaat niet goed in Nederland. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen van deze donderdag. In Groningen schamen ze zich om lid te zijn van de Partij van de Arbeid. Zo verziekt is de sfeer daar in de partij volgens commissaris van de koningin Jacques Tichelaar, ook PvdA, die de boel onderzocht. Zometeen een gesprek met ingewijden. En de Verenigde Staten zijn hard op weg naar de fiscal cliff. 80 ondernemers sloegen vandaag alarm. En straks leggen we uit wat dat is, een fiscal cliff. Op bezoek in ons land is Don Miguel Ruiz, een wereldberoemde Tolteekse genezer. Nou, had ik nog nooit van hem gehoord en ik weet ook niet wat een Tolteekse genezer is. Dus het is maar goed dat wij straks zijn Nederlandse uitgever hier in de studio hebben... En om 5 voor 12 de vraag of er nu wel of niet een nieuw werk van Beethoven is gevonden. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Meneer Rutte, bent u eruit op hoofdlijnen en zijn de stukken naar het CPB gestuurd? Over de onderhandelingen doen we, zoals u weet, geen mededelingen. Donderdag 25 oktober. Meneer Samsom, kunnen we u, u feliciteren? Nee hoor, we zijn gewoon nog bezig. En totdat het klaar is, geldt één ding: radio stilte. Totdat de onderhandelingen helemaal zijn afgerond... blijven de kaken strak op elkaar. Gelukkig stonden de bezoekers van Rutte en Samson de pers wel te woord. De Nederlandse gemeente... Heel veel van de dingen die ook bezuinigd worden... moeten uiteindelijk door gemeenten en provincies uitgevoerd worden. En als men dus met ons geen goede afspraken daarover maakt... dan weet ik niet wie het grootste probleem heeft. Wij hebben dan een probleem, maar zij ook. De provincies... Wij zijn bereid om een evenredig deel in de bezuinigingsoperatie te dragen, maar niet meer dan dat. En werkgevers en werknemers. Die weten te melden dat het poldermodel wordt afgestoft. Eén ding is zeker, de polder wordt daarbij fatsoenlijk betrokken. Dat is Wat eigenlijk ik duidelijk, weet, de polder is gewoon terug. We hebben gewoon weer besloten dat we met elkaar zaken gaan doen... op dezelfde manier als in het verleden. En had nu niemand meer inzage gekregen in de plannen die Partij van de Arbeid en VVD hebben? Nee, ik heb niets gehoord aan plannen. Nou. De nieuws dan maar. Conciërges in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen gemakkelijk leven. Zo blijkt uit een enquête van vakbond CNV. Ze worden vaak uitgescholden, hun auto's worden bekrast en soms krijgen ze ook klappen. Maar als een verslaggever rondvraagt doet onder de scholieren, komt er, hoe verrassend, een totaal ander beeld naar voren. Doe jij wel eens brutaal tegen de concierge? Nee, Nee, nee niet zo. Nee, waarom zou ik? Want ze doen toch goed werk voor de school en zo. En ze doen het zelfs opruimen, anders moet jij dat allemaal doen. En volgens de conciërge zelf zijn de ouders van het Kroos veel lastiger. Nou, het is meer dat ja, ouders wat eerder op school staan... Of, of vriendjes of vriendinnetjes worden gebeld. Er moet veel meer inspringen op, op, de, ja, op de emoties ook van anderen eromheen. De vakorganisatie waar conciërges onder vallen is niet verbaasd over de uitkomsten. Dat gebeurt in de maatschappij bij uh, hulpverleners, noem maar op, politie. Uh, ik denk dat het zo langzaamaan ook de school binnenkomt. Want een school is eigenlijk een verlengstuk natuurlijk van die maatschappij. Goed nieuws voor de inwoners van Winschoten. De twee verdachten die vastzitten voor de branden in hun woonplaats... hebben bekend dat ze die hebben gesticht. Maar het is ook voer voor psychologen. Het duo vormde namelijk een stelletje. Het meest bijzondere is dat het een vrouw is... en dat die jongen waarvan ik denk dat hij wel een pyromaan is... een relatie heeft. Componist en pianist Joop Stokkermans is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij laat een groot oeuvre na van muziek waar een hele generatie televisiekijkers mee is opgegroeid. Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is waar, maar waar. Een diepe tovenaar. Het is waar, het is waar, het is waar. Mijn coquette Katinka. Mijn vader is de tovenaar. Kijk nou eens dit je om. Altijd weer een gezellig moment. Met de lekkerste koffie die je kent. Je voelt je thuis, maar je douwe... Dat was Nieuws vandaag op Radio en tv. Lekkere koffie. Ja, en deze dagen wordt het politieke nieuws... behalve door de formatie natuurlijk, radio stilte. vooral gedomineerd door het beeld van sjoemelende bestuurders en politici. Minister Spies van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen. Hans Andinga in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, Kees. Gaat het hier nog om incidenten? Uh, Roermond bijvoorbeeld. Of is het structureel mis in onze politiek-bestuurlijke wereld. Nou, de vrees bestaat vooral dat meer mensen gaan denken, zoals jij aan het begin van de uitzending zei, van het gaat niet goed met Nederland. Dus dat het structureel is. Want naast alle voorbeelden die we de afgelopen dagen hebben gehoord, ging het vandaag inderdaad over Lingerwaard, geknoei met declaraties, Landsingerland, wethouden met belangenverstrengeling. Nou, en dat is inderdaad een reden voor minister Spies van Binnenlandse Zaken om zich echt zorgen te maken over het imago van het publiek bestuur in Nederland, zei ze tegen collega Wilma Borgman. Wat er aan de hand is, is dat de vier voorbeelden die u noemt... foute voorbeelden zijn van gedrag van bestuurders. Het is niet goed dat dit soort publiciteit op dit moment... het beeld van het openbaar bestuur in Nederland domineert. En daar moeten we dus ook echt met elkaar aan werken om dat uh, te keren. Integriteit hoort op de agenda van ieder bestuursgremium... in Nederland een plek te hebben. Maar u zegt we moeten eraan werken, aan integriteit. Wat gebeurt er niet wat er wel zou moeten gebeuren? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je geregeld met elkaar... in functionerings- en beoordelingsgesprekken dit onderwerp ook bespreekbaar maakt. Het is ook heel goed dat burgemeesters en commissarissen... hierin een speciale verantwoordelijkheid hebben en nemen... door hier ook regelmatig het gesprek over aan te gaan... met de collega's in het college... en daar ook verantwoording over af te leggen aan de Raad of aan de Staten. Maar wie controleert de burgemeester die reisjes declareert die hij niet gemaakt heeft? Dat doet de raad. En de raad kan bijvoorbeeld ook een verordening vaststellen... zoals we dat in de ministerraad hebben gedaan... dat reisjes, declaraties ook openbaar gemaakt worden. Er zijn gelukkig nog steeds in het openbaar bestuur veel meer mensen... die niks te verbergen hebben en die dat met een gerust hart ook openbaar maken. En die paar zwarte raven die ertussen zitten, die moeten we ook echt ook aanpakken. Ik denk dat als je een treinkaartje hebt gedeclareerd voor een reis die je nooit gemaakt hebt... Hebt en het kost je vervolgens je baan... dat die sanctie ook wel enige afschrikkende werking heeft. Ja, Hans, mooie woorden, maar um, gaat er ook echt iets veranderen? Nou, die kans zit erin. Volgende week uh, is de begroting van uh, Binnenlandse Zaken... en daar komt dit onderwerp ook uh, uitgebreid aan de orde. Meerdere partijen hebben al aangegeven dat die integriteit van bestuurders... gemeenteraadsleden, politici, uh, dat ze dat uh, zeer te harte gaat... Uh, het aanscherpen van de regels is een van de zaken die daarbij in de orde komt. Bijvoorbeeld moet je wethouders beter gaan screenen. En zo ja, door wie moet je dat laten doen? Wat je de laatste tijd hebt gezien is dat veel uh, commerciële bureaus... zich op deze nieuwe groeimarkt hebben uh, gestort. Een hmm. soort wildgroei. En daar zeggen ze nu ook van nee, je moet dat eigenlijk onderbrengen... bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nou ja, het is een uh, precair onderwerp. Als wij burgers het uh, geloof in het bestuur verliezen... dan ben je ver van huis. Dus vooralsnog is iedereen er vooral veel aangelegen om het probleem echt aan te pakken. En niet dat we iedere week weer opnieuw dit soort verhalen horen. Nee, goed. Dankjewel. Wij komen er straks op terug, maar dan in een ander verband. Dan gaat het over de Partij van de Arbeid in Groningen. Dankjewel, Hans Andringa. Of mevrouw Spies morgen de krant haalt, dat weet ik niet. Maar wat er wel in staat, dat weet Mariel Hageman. Het financiële dagblad heeft links en rechts een oor te luisteren gelegd op het binnenhof. En meent toch al voornemens uit het regeerakkoord kunnen melden. Volgens verschillende bronnen worden bedrijven door het nieuwe akkoord voor ruim 1 miljard euro extra aangeslagen. En de maandelijkse zorgpremie, die iedereen aan zijn verzekeraar betaalt, wordt gehalveerd. De andere helft wordt inkomensafhankelijk. Daarnaast wordt het ontslagrecht waarschijnlijk nauwelijks aangepast. En het nieuwe leenstelsel voor studenten kent toch nog een kleine aanvullende beurs voor de laagste inkomens. Het FD meent ook te weten dat de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande hypotheken wordt beperkt. De vooruitzichten voor een kabinet Rutte 2 zijn gunstig. Het Nederlands Dagblad komt die, tot die conclusie na bestudering van de duur van formaties van naoorlogse kabinetten. En daaruit blijkt, hoe korter de formatie, hoe langer de zittingsduur van het kabinet. De kans dat Rutte 2 doorregeert tot 2017 wordt ook vergroot door twee andere factoren. Het gaat in dit geval om slechts twee coalitiepartners die ook nog eens tot elkaar zijn veroordeeld. Mocht het nieuwe kabinet over twee weken op de trappen van Paleis Noordeinde staan... dan is de formatie binnen twee maanden afgerond. En dat is erg snel. Sinds 1946 duren kabinetsformaties in Nederland gemiddeld 89 dagen. In Arnhem hebben scholen en ZZP'ers elkaar gevonden. Scholen die geen geld meer hebben voor conciërges of klasassistenten... lokken vrijwilligers onder ouders die zelfstandiger zijn zonder personeel. In ruil voor een gratis laptoptafel op school helpen ouders mee in de schooltuin of ze lopen een pleinwacht, valt te lezen in de Volkskrant. De Heijenoordschool in Arnhem noemt deze constructie winst. 13 ouders maken nu gebruik van de flexplekken die tijdens de lesuren beschikbaar zijn. Ze hebben een koffieapparaat neergezet voor hun cappuccino, ze hebben zelf wifi geregeld en andere lampen opgehangen. De school vindt de extra hulp erg prettig, want, zo zegt de directeur in de Volkskrant, mijn docenten zijn er voor het onderwijs, niet voor de schooltuin. Op weg naar school gaat het steeds vaker mis, schrijft Spits. De krant baseert zich op een onderzoek van de Fietsersbond en de Stichting Veiligheid NL. Deze organisaties slaan alarm over het toenemend aantal ongevallen... Waar, waarbij vooral vaders en moeders met kleine kinderen... de brokkenpiloten zijn, zoals Spits het formuleert. Jonge ouders maken er een potje van op de fiets, vindt de Stichting Veiligheid. Ze zijn erg slordig met de bevestiging van kinderzitjes... omdat ze maar wat improviseren. Specifieke baby- en kindercijfers zijn er niet, maar er belanden elk jaar zo'n 38.000 fietsers van 2 tot 17 op een brancard. Al dus de Veiligheidsorganisatie in Spits. Los daarvan komen nog eens zo'n 4000 paar kindervoetjes tussen de spaken. Voor islamitische slagers is dit de drukste tijd van het jaar, de aanloop naar het offerfeest. Trouw spreekt daarover met Rashid Kadour, die samen met zijn broer in Amsterdam-Noord een islamitische slagerij runt. 96 families bestelden, 93 lammeren, één kalf en één geit. Zelf waagt Kadoer zich niet aan het vlees dat hij verkoopt. Kadoer is vegetariër. En dat is best lastig, vertelt hij in trouw. Hij kent geen enkele andere moslim die dat ook is. In zijn familie wordt er een beetje lacherig over gedaan... want je bent een mietje als je geen vlees eet. Maar er is niemand die Kadoer een slechte moslim vindt. En zijn moeder maakt speciaal een lekker groentegerecht... Het offerfeest gaat voor Kadoer over het samen zijn met de familie. Het liefst zou hij daarbij het leven van een lammetje sparen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Was dat met dit staan? De commissaris van de koningin van Drenthe, Jacques Tichelaar... van de Partij van de Arbeid, nam geen blad voor de mond. Hij had het over intimidatie, roddel, verdeel en heerspolitiek. En het meest opvallende, hij had het over zijn partijgenoten in Groningen. Daar deed hij onderzoek naar na de, na dat de, afgelopen, de afgelopen tijd nadat het college aan tweespalt ten onder was gegaan. Goedenavond, Remy van Mannikus, politiek verslaggever van RTV Noord. Goedenavond. Ja, als het gaat over die intimidatie, die roddel, die verdeel- en heerspolitiek... over wie heeft Tichelaar het dan precies? Ja, het, het, het ging uh, met name over uh, toch een aantal leden in de partij... die. Uh, ja, ook al in een eerder rapport uh, van de heer Kruithoff, toen het uh, college net gevallen was, werd er een verkenner aangesteld. De heer en die kwam toen al tot de conclusies... dat er uh, ja, een, toch uh, geen goede bestuurscultuur in de stad uh, was. Toen had een aantal partijen al in de raad gezegd... ja, we willen misschien wel verder met de Partij van de Arbeid... maar dan moeten ze toch een aantal personen in die partij laten vallen. Dat ging toen over een wethouder en de fractievoorzitter. Mm. Die werden uiteindelijk toen door de ledenvergadering... een paar weken later weggestemd uh, met een motie van 56 tegen 53. Ja. Uh, maar goed, uh, om aan te geven, uh, het, het zat ook dieper in de partij zelf. Want uh, ja, dat komt nu wel naar boven in dit rapport. Ja, um, Tichelaar deed uh, zijn onderzoek in opdracht van het partijbestuur, uh, meen ik. Ja, klopt. Uh, toen inderdaad, nadat de verkenner al had aangegeven... dat er dus misstanden waren in de bestuurscultuur in Groningen... Uh, vond de Partij van de Arbeid in Groningen tijd om dat zelf ook te laten onderzoeken. Ze hebben daar toen uh, een verzoek neergelegd bij het Landelijk Partijbestuur. En toen is stigelaar dus uh, aangesteld om dit te onderzoeken. Ja, en de Partij van de Arbeid, hoor ik de hele tijd... is al 88 jaar aan de macht in Groningen. Nou kan dat niet, want zo lang bestaat die partij nog niet. Maar goed, de SDAP zullen dus ja, er, er wel bij Ja, precies, um, de en, zegt Tichelaar, er woedt een veenbrand binnen die Partij van de Arbeid. Uh, om, om welke partijen binnen de partij gaat het eigenlijk? Wie, wie kan er niet door een deur met wie? Ja, het gaat eigenlijk om, uh, om de, de stroming van uh, zeg maar de partijgenoten... die zichzelf zien als een bestuurderspartij. Een grote partij in de stad Groningen... die altijd vooruitstevend wil zijn met hele grote projecten. En een koers binnen de partijen die juist vooral het sociale gezicht van de partij overeind wil houden. Als je ook nu kijkt waar al die discussies nu de hele tijd om gaan... dan zijn het de, de grote projecten. De bouw van het Groningen Forum aan de Grote Markt. Een groot nieuw cultuurpaleis. De regiotrem is ook zo'n groot project. Daar viel door... het college. Ja, daar over, viel het he? college ja. inderdaad uiteindelijk over... omdat twee partijen de steun daarvoor introkken. En je ziet eigenlijk door de jaren heen... dat er altijd gedoe is over die grote projecten. Uh, zo was er al eerder, uh, tien jaar geleden bijvoorbeeld, veel gedoe... over de bouw van een, uh, van een groot nieuw warenhuis... en een parkeergarage onder de grote markt. En dat zorgde toen ook voor tweespalt binnen de Partij van de Arbeid. Ja. Nou heeft uh, Tegelaar het over bepalende PvdA's in, in Groningen... Die, uh, die allemaal weg zouden moeten nu, hè, om schoon schip te maken... Ja. Tot, tot hoe hoog gaat hij dan? Bedoelt hij ook burgemeester Reewinkel en commissaris van de koningin Max van der Berg? Nee, zover gaat hij niet. Het rapport richt zich echt op de afdeling van, van Groningen. Hij heeft ook ja, met de fractieleden gesproken, met het bestuur gesproken... met een aantal leden gesproken. En hij vindt ja, alle cultuurdragers... En dan heeft hij het over uh, de wethouders die tot nu toe in het college zaten... over de fractievoorzitter en over de partijvoorzitter. Mm. Uh, ja, daar richt het rapport zich op. Er is trouwens uh, ondertussen al wel weer gedoe over... want een van de raadsleden zegt... ja, ik onderschrijf wel uh, de conclusies van, van Tigelaar als het gaat... om om verdeel en heersen en roddel en intimidatie en dergelijke. Ja. Uh, maar niet het feit dat een van die wethouders weg moet. Dat gaat ja. dan over wethouder Pastoor. Ja. Want die is juist iemand van de nieuwe koers. Die, die heeft hele andere nieuwe verhalen. Ja, dat, dus... is, de, dat is het gemeenteraadslid Randy Martens. heeft daar ook ja. een overbrief over geschreven. Die, we hebben hem even aan de telefoon gehad vanavond. Uh, en, en hij zei, ja, het is echt verschrikkelijk in die fractie. Je wordt onder druk gezet, je wordt geïntimideerd, je wordt uitgescholden. Ik, ik, ik heb er spijt van dat ik ooit raadslid ben geworden, maar... Inderdaad, die, die mevrouw Pastoor, die wethouder, had dus wat hem betreft niet, uh, niet weggehoeven. Nee. Um, er komt nu een, een, vermoedelijk een nieuw college. Hè? Er zijn onderhandelingen geweest. En daar zit de Partij van de Arbeid weer in met twee nieuwe wethouders. Eentje van buiten, dicht is daar, een beetje een partij-coryvée. Um, is het niet vreemd dat de Partij van de Arbeid... überhaupt terugkomt in het college? Als, dus, als ze er zo'n puinhoop van maken? Uh, ja, ja, en nee. Uh, eerder, ik zei het al, was er dus dat rapport van die verkenner... van de VVD, uh, Henri Kruithoff. En hij kwam tot de conclusie dat een meerderheid van die partijen... toch een coalitie wilde vormen met de Partij van de Arbeid. Mits de Partij van de Arbeid dan iets zou gaan doen... aan de bestuurscultuur, aan zijn personen die ze naar voren schoven... en ook natuurlijk aan die regiotram. Want daar waren ze allemaal tegen. En als de Partij van de Arbeid dat niet zou doen... Dan hadden ze nog een achterdeur, namelijk uh, samen gaan werken met de Stadspartij, een lokale partij die ook vijf zetels hier heeft in de ja. Groningen Gemeenteraad. Dus er was wel een soort uh, andere variant mogelijk, maar ze kozen toch voor de Partij van de Arbeid, want dat was een grote bestuurderspartij, ja. meer besturing, bestuurderservaring, en natuurlijk ook gelet op het feit dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en de VVD ook in het provinciaal bestuur samenwerken in een coalitie, en dan natuurlijk landelijk ook een uh, coalitie aankomt van VVD en Partij van de Arbeid. Ja, Aan de telefoon dan hebben we ook uh, Hans Ouwerkerk. Hij was in de jaren negentig, partij van de arbeid-burgemeester in Groningen. Goedenavond, meneer Ouwekerk. Goedenavond. Ja, ik, uh, u hebt uh, inmiddels ook wel wat meegekregen over het rapport Tichelaar, ja. neem ik aan. Het zijn uh, harde, harde woorden. Uh, herkent u het beeld uit uw tijd in Groningen? Uh, nee, niet in die bewoordingen. Er is altijd een stevige dialoog geweest uh, tussen de afdelingen, de fractie en de bestuurders. Het is altijd een stevige partijafdeling in Groningen geweest. Waar, waar, waar is dat een diplomatieke uitdrukking voor? Een stevige dialoog ja, en een stevige dus, afdeling? Dat, dat het echt niet zo was dat de fractie maar kon doen. Dat er een duidelijk uh, gezicht ook uh, getrokken werd door de partijafdeling. En dat je als. Partij van de Arbeid, fractieleden of bestuurders... dat je daar echt eh, voor je zaak moest opkomen. Dat je daar niet maar eh, geloofd hebt dat ik het zei. Ja, maar, maar altijd een stevige, is een goede woord stevige discussie altijd geweest. Ja, maar ver verbaast het u als u dit nu hoort? Verdeel en heers, intimidatie, roddel en achterklap. Mensen nou schamen ja. zich om lid te zijn van de Partij als van je de Arbeid. Als je dat Arbeid. leest, dan, uh, dan denk je, potverdurrie, van van mijn club. Ja. Want uh, het valt niet uit dat uh, de SCP viel al... maar ook de Partij van de Arbeid natuurlijk altijd in de Groningen een heel duidelijk stempel op het beleid heeft gemaakt. En de stad ligt er niet zo mooi bij als die ligt. Omdat het ook een deel van de vrucht is van de inspanningen van de partij. van Als dat dan zo wordt afgedaan nu... Ja, dan stijgen we dat door je ziel. Ja, maar het, het, er zijn ook vrij veel mensen die zeggen... ja, het feit dat de Partij van de Arbeid al zo lang aan de macht is... dat is ook een reden voor, voor dit soort gedoe. Want, gedu, want dan, dan krijg je die regentenmentaliteit. Hè. We hebben het in Amsterdam gehad, Kremlin aan de Amstel in ja, Rotterdam. Ja, dat zijn, natuurlijk Hoort de dat, de termen van, dat zijn natuurlijk de termen van degene die niet bij die Partij van de Arbeid behoren. Maar ja, er is het natuurlijk... Ook wel van mensen binnen de partij, hoor, inmiddels. Ja, maar goed, maar het is natuurlijk wel zo dat als je naar de kaart van Nederland kijkt... dat het noorden van het land altijd een hele goede sociaal-democratische traditie heeft... en de partij er altijd sterk is. Ja. En het, ik vind het ook heel verstandig dat nu gezegd wordt... laten we vooral die partijen bij dat bestuur houden... Want ja. dat zit veel kwaliteit. Maar hoe komt, hoe komt dit soort gedoe dan binnen de partij? Want eerlijk gezegd, uh, ik, ik ben niet zo heel erg van... Uh, ik heb het van horen zeggen, maar ik hoor wel heel vaak... dat de Partij van de Arbeid nou voor de intermenselijke verhoudingen... niet altijd een fijne club is. Uh, dat kan ik niet ontkennen. <laughs> ja, dat is... Uh, en hoe komt dat? zijn we ook wel hard. En dat, hoe is, komt dat, dat is wel zo en dat uh, er dan stevige oordelen over elkaar heeft. Een, groot, een vriendschapsclub is de Partij van Arbeid Arbeid nooit geweest, dan moet het ook niet worden. Het is een politieke beweging. En maar er zijn elkaar, voor, maar, maar, maar elkaar voor NSB'er uitmaken, dat nou moet ja, het er dat, ook niet worden. Nou, dat kan het natuurlijk niet. Kijk, ja. als dat gebeurt, dan is het natuurlijk al, Dan is er uh, een rot de appel. Dat kan natuurlijk niet. Maar begrijpt u begrijpt u iets van waarom het in Groningen dan zo uit de hand heeft kunnen lopen? Nou ja, kijk ik. Ik moet afgaan op wat ik in de krant gelezen heb. En, uh, het verbazen mij wel dat het in die termen gaat. Ik, ik herken dat uit mijn tijd helemaal niet. Uh, er zijn altijd hele stevige bestuurders geweest in, uh, in, de, in de personen van de wethouders uh, van de Partij van de Arbeid. En die, uh, ja, die, die kwamen voor een zaak op, en die moesten ook dicht bij de fractie en bij de afdeling stevig uh, verantwoorden. En die begonnen dan ook wel eens over mensen heen te walsen, misschien? Nou, de, de, de, de kijk, in de politiek wordt de natuurlijk heel vaak op elkaar druk uitgeoefend. En dat vindt ook bij andere partijen plaats. Uh, ja, dat, dat, het was wel zo, de, of, ik in mijn tijd, dat de bestuurders, die, de wethouders van de partij, waren stevige bestuurders die uh, pertinente opvattingen hadden en die zijn niet altijd ten nadele van de stad geweest. Nee, Zeker niet. maar zou het nu voor de Partij van de Arbeid goed zijn als ze in een college komen... waar ze uh, iets, iets minder het alleen voor het zeggen hebben? Nou ja, het goed is, ik, denk dat, ik heb gelezen dat dat de feiten worden dat het een heel breed college is. En uh, ja, dan zit je natuurlijk uh, daar in een andere positie dan wanneer er minder partijen zijn... en de partij meer wethouders heeft. Dus het zal wel een toontje lager gaan. Of het nou een toontje milder wordt, dat weet ik niet. Want als je zegt, die rotte appels moeten weg... dan moet je wel kijken, wie komen er dan voor terug? En uh, ja, hebben die met elkaar voldoende samenhang... Dat ze dat geluid, wat men dan kent nu van de partij wil horen, ja. dat ze dat goed over de voeten kunnen brengen. Ja, en uh, Remy van, van Manekus van RTV Noord, ik begrijp ja. ook dat die rotte appels niet, niet zomaar weg zijn. Want bijvoorbeeld horen wij nu dat de afdelingsvoorzitter, die ook weg zou moeten, dat hij uh, weer probeert om de jonge socialisten aan zijn kant te krijgen. om een meerderheid te krijgen, zodat hij kan blijven zitten. Schiet niet ja. op, hè? Nou ja, Piet Boekhout. In het rapport staat dus duidelijk dat Piet Boekhout ook eh, plaats moet maken. Maar ik heb hem eh, eerder voor de uitzending ook even aan de telefoon gehad. En hij zegt: Ja, ik wil toch eerst die ledenvergadering van aanstaande dinsdag afwachten. En ik eh, wil kijken eh, wat daar gebeurt. Het democratisch proces moet zijn beloop hebben. En zo'n rapport kan dan wel geschreven zijn. Maar de leden hebben altijd het laatste woord in de Partij van de Arbeid. En eh, dat wil ik gewoon afwachten. En of ik dan uiteindelijk wel of niet blijf, ja, dat bepaal ik dan wel uiteindelijk zelf als die leden maar eerst aan het woord kunnen komen. Ja. En moeten de stadjers, de inwoners van Groningen... moeten die de Partij van de Arbeid nog? Nou, als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen door de jaren heen. Bijvoorbeeld naar de laatste verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. dat had de Partij van de Arbeid bijna 37 van de stemmen hier in de stad Groningen. Nou, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden ze dan slechts negen zetels van de 39. Maar door de jaren heen toch altijd bijna wel een derde. Ja, het is een beetje afwachtend wat natuurlijk over anderhalf jaar gebeurt. Maar ik denk toch dat het een grote partij blijft. Zeker ook omdat dit natuurlijk een hele rode provincie is. Yes. Oké. Okay. Hartelijk dank, Remy van Mannekes en Hans Auerkerk. Our day will come. Kopstukken van meer dan 80 grote bedrijven in de Verenigde Staten... staan vandaag met een brandbrief in de Wall Street Journal. Ze roepen het Amerikaanse congres op om ervoor te zorgen... dat het land niet over de fiscal cliff zal storten. Arjo Klamer is hier in de studio. Hij is hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de fiscal cliff? Het is bedacht door Bernanke, de, uh, de President van de Federal Reserve. Um, centrale de, Bank van Amerika. Van de, van de Centrale ja. Bank, ja. En het is eigenlijk een. Uh, uh, uh, hebben noemd wat, wat het congres met Obama uh, vorig jaar heeft afgesproken. Dat ze. Uh, uh, want ieder, want kijk, Amerika wordt geregeld uh, door. of uh, de bestedingen van de overheid worden beperkt door wat een plafond. voor het uh, overheidsschuld uh, genoemd wordt. Ja. Dus er mag niet boven dat plafond uitkomen. De schuld mag niet boven een bepaald ja. bedrag uitkomen. En dan ja. moet, als dat wel gaat gebeuren... zoals dat nu weer aan zit te komen... Ja. dan moet het congres dat plafond verhogen. Ja. Als, uh, dat is de vorige keer niet gelukt. Nee. Want die republikeinen zitten elkaar dwars. Dat, ja, ja. En dan die democraten en de republikeinen zitten elkaar dwars. Dus dan lukt dat niet... Nou, toen hebben ze vorig jaar besloten om, als dat weer mocht gebeuren, en ze voor uh, december niet uitkomen, dan gaat er automatisch een programma treedt in werking, waarbij bepaalde belastingen verhoogd worden en bepaalde uitgaven verlaagd worden. Mm -hmm. dus, dat, uh, dus dat is automatisch, dat ja. hebben ze afgesproken. Ja. Dat is de fiscal, uh, fiscal cliff. En waarom noemen ze dat een, een, een cliff? Uh, dat klinkt namelijk erg rampzalig. Ja, als je er met je fiets instort, is nou ja, het niet goed. Omdat dan verwachting is dat, dan dat ook uh, zijn beslag heeft op het totale uh, uh, bruto binnenlands product van ongeveer min 3-4 procent. En dat zou kunnen betekenen dat de Amerikaanse economie in een recessie en misschien zelfs een depressie terechtkomt. Daarom noemen ze een fiscal cliff. Want wat, wat betekent het in de praktijk? Gaan er dan allerlei overheidsdiensten <coughs> uh, minder draaien, hebben die minder geld? Wat, ja, wat gebeurt de, het wordt verdeeld over defensie en andere programma's. Dus allerlei programma's worden gesneden, defensieprogramma's worden gekort. Uh, ook uh, gezondheidszorg, daar wordt op gesneden, wordt op allerlei links en rechts uitkeringen gesneden. uitkeringen. En dat heeft natuurlijk gevolg dat mensen, nou ja, mensen worden ontslagen, uh, verliezen een baan. Uh, Mensen hebben minder te besteden. Minder koopkracht, minder en, meer koopkracht kracht, is ja. Ja, ja. en meer belasting, simpel gezegd. En meer belasting. En nou zit er... Um, wat er achter deze brief is... Dat is inmiddels ook wel duidelijk geworden. Want uh, inmiddels is er wat, wat meer naar buiten gekomen. Zit er toch wel eigenlijk... Een, een, uh, toch iets, iets sinisters achter. Want er eigenlijk is eigenlijk toch een poging om Romney wat een push te geven. Want uh, net heeft iemand van Goldman Sachs ook gezegd... dat hij eigenlijk meer grote gelooft... Bank. Ja. Uh, die bank, hè, dat is die grote bankier, dat, uh, dat Romney meer kans heeft om met het congres eruit te komen. Mm -hmm. Want Obama ligt altijd op een ramkoers... omdat hij vooral de Senaat... Uh, of de, nee, het congres, het huis... Uh, wordt beheerst door de republikeinen. En Obama uh, en dat huis komen er dan niet uit. Mm. En en Goldman Sachs zegt, maar Romney heeft een betere kans om eruit te komen. Ja, dus, dus eerst zeggen ze, we moeten eruit zien te komen. Ja. En vervolgens in een ander verband zeggen ze, en Romney kan dat beter? Kan dat beter, ja. Ja. Michiel Vos in Amerika, goedenavond. Goedenavond. Je hoeft ze niet alle tachtig te noemen, maar uh, we hoorden al Goldman Sachs. Welke andere belangrijke kopstukken hebben die brief nog meer uh, ondertekend? Nou, ja, bijvoorbeeld Lloyd Blankfein van Goldman Sachs inderdaad. Jamie Dimon van J.P. Morgan Chase. Dat is vertegenwoordigd Wall Street. En dan heb je bijvoorbeeld Steve Ballmer van Microsoft. Mm -hmm. Laten we zeggen dat dat Silicon Valley vertegenwoordigt. En dan zijn er allerlei bluechip ouderwetse bedrijven. General Electric, maar ook bijvoorbeeld de John Deere Company. Die zeg maar midden-Amerika of gewoon Amerika vertegenwoordigt. Ja, ja. Dus van alles wat. Dus het is zowel financiële wereld als ouderwetse productieindustrie. Als innovatieve high-tech. Ja. Een brede waaier aan grote industriële. Er wordt gezegd dat de, de, de jonge uh, bedrijven uit Silicon Valley wat ontbreken. Dat die er nog niet bij zijn gehaald. Er zijn ook wat bedrijven, als zoals Starbucks, die wel willen, maar nog niet te officieel zijn uitgenodigd aan de tafel. Maar op dit moment zijn het inderdaad 87 CEO's. en die vertegenwoordigen inderdaad wat je zegt een vrij breed hmm. uh, sample uit het bedrijfsleven in Amerika. En hoe alarmerend is de toon van die brief? Waar waarschuwen ze precies voor? Nou, ik vind het redelijk alarmerend omdat ze hè, voor, voor het eerst sinds lange tijd... dat je zoveel mensen uit zulke brede achtergrond, weliswaar het bedrijfsleven... op één zaak ziet, uh, ziet focussen. En ze zeggen, luister, de, de, de schuldenlast is niet houdbaar in Amerika. Ten tweede, de toekomst van onze kinderen, zeg maar, gooien we overboord... in een fiscal cliff als we daar niks aan doen. Dat betekent, nummer drie, dat alles op tafel moet. Hè? Zowel social security, zeg maar de ouderdagsvoorziening... Mm -hmm. zowel uh, de gezondheidszorg, maar ook, en dat is heel belangrijk... en dat is ook eigenlijk voor het eerst, belastingverhoging. Ja, Romney, ja, Republikeinen, ook belastingverhoging moet op tafel komen. Je kunt niet uh, door uh, snijden in het budget... Daaraan, ontkomen, daaraan toekomen dat je het budget zeg maar, min of meer nivelliseert. Je, ja. je moet ook uh, belasting verhogen. En dat is zeg maar, het nieuwtje aan dit plan. Ja, Meneer Klamer, uh, u zegt net: uh, je krijgt de indruk door zo'n opmerking van die man van Goldman Sachs dat het eigenlijk een beetje een steuntje in de rug van Romney is. Maar een oproep om belastingverhoging is juist niet in het straatje van Romney. Nee, dat is ook niet zo. En dat is natuurlijk, uh, Kijk, Romney zelf kan dat nooit uh, zeggen omdat die dan direct afgeserveerd wordt door een groot deel van de republikeinen. Read My Lips. No, ja, read read my Texas. Lips, no more Texas. Ja. Het ligt in Amerika zo ontzettend gevoelig. En. Um ik vond het ook wel interessant dat Obama-kamp uh, als reactie zegt... heeft het niet over belastingen, maar heeft het over inkomsten. Dat de inkomsten omhoog moeten van de ja, overheid. Dus revenues, je, ja, Revenues. Dat, dat, dat klinkt wat anders dan belastingen. Maar goed, in ieder geval uh, is het inderdaad opmerkelijk... dat deze groep nu pleit voor belastingverhogingen. De vraag is alleen waar wil je die belastingverhogingen neerleggen. En wat nu ook speelt is dat... Um, Bush met zijn tax belastingverlagingen die, die dus George Bush, de voormalige president, heeft ingevoerd. Waarbij vooral de rijkere Amerikanen er wat beter uitkwamen. Ja, waarvan Obama zegt... die 2% ja. inkomens boven de 250.000, die ga ik extra belasten. Ja, die ga ik extra belasten. En dat is natuurlijk... Uh, de groep die deze brief nu heeft ondertekend... die behoort natuurlijk tot, tot die groep... Mm. Uh, die dus ook uh, meer belasting moeten gaan betalen. En er zit altijd in het Amerikaanse denken... altijd dat je juist uh, moet uh, dat belastingverlagingen leiden tot meer economische groei. Waarom? Omdat je dat, als je vooral die belastingverlagingen legt... bij mensen die rijk zijn, gaan die investeren. En dat leidt tot meer economische activiteit. Trickle-down economy. Ja, en daarom zie je ook altijd... dat dat zijn vooral de Republikeinen die dat prediken. En dan zie je dus ook altijd in hun tijd... dat de tekorten het meest oplopen... Mm. De democraten, historisch gezien, zijn altijd degenen die in periodes regeren... dat de tekorten juist gereduceerd worden. Ja. Dat is bij Obama iets anders, maar je kan daar zeggen... dat hij natuurlijk uh, dat georven heeft van George Bush. Want die is daarmee begonnen, met die oorlog en uh, allerlei bail-outs. Um, maar als je echt uh, uh, dat de tekorten terug wilt dringen... kan je beter met een democraat zijn, blijkt historisch, dan bij een Republikein. Ja. Michiel, zijn er al uh, politieke reacties gekomen op deze brief? Nou ja, een beetje in lijn wat al eerder werd gezegd. Uh, Obama zegt, luister inderdaad, alles moet op tafel. Ik ben het eens op zich, wat dat betreft met die 87 CEO's... ook belastingenverhoging of inkomstenvermeerdering... hoe je dat ook wilt noemen, moet op tafel. Uh, Camp Romney, Camp Mittens, zegt... nee, uh, wij zijn ervan overtuigd dat we beide partijen bij elkaar kunnen brengen... zonder dat belastingverhoging daarbij hoeft. Ja, en veel economen, links, maar ook wel een beetje rechts... zeggen, dat kan niet. Je kunt niet alleen maar doorsnijden... Uh, het budget of het budget deficit, het tekort, het jaarlijkse tekort... of de staatsschuld, wat je wil, terugbrengen tot aanvaardbare niveaus. En nog heel even over die groep CEO's. Ja. Daar zitten ook mensen tegen, tussen die naar de grotere economie kijken... en die zeggen, luister, als we niks doen... En dan krijgen we dus die, wat de Amerikanen noemen sequestration... een soort automatische ja. een soort halvering beetje, van de overheid. En dat zou leiden tot een nieuwe recessie. Dat is nog veel erger dan een belastingverhoging in de topinkomens. Ja, dus uh, meneer Kramer gaan ze... De toch nog uitkomen, want ze hebben niet zo heel veel tijd... Hè, nu verkiezingen, dus er gebeurt niks. En dan ja. voor 31 december zou het congres eruit moeten komen. Nou ja, dat is, dat is toch een beetje uh, koffiedik kijken. Want uh, de vraag is natuurlijk of... Uh, want ik verwacht toch uiteindelijk toch wel dat Obama gaat winnen. Uh, maar weet hij dan, maar wat gebeurt er in het huis? He, wordt dat uh, weer republikeins, wat er ook uh, naar uitziet? Ja. En kan hij daar dan toch... Senaat een... is uh, spannender, ja. ja. De Senat spannender, maar de druk is natuurlijk enorm groot. En uh, als de politiek de geloofwaardigheid willen behouden... dan zullen ze eruit moeten komen... en moeten ze niet zich overgeven aan deze automatische ingrepen die dan anders in januari uh, ingezet gaan worden. Maar desnoods misschien met een nieuw lab, weet je, voor een jaar of zo? Ja, dat kan ook weer. En ze kunnen ook weer zeggen, deze hele uh, regeling trouwens afschaffen... dat zouden ze ook nog kunnen doen. En ze kunnen er altijd, Zij hebben uiteindelijk uh, de bevoegdheid om wetten te aannemen... maar ook weer af te serveren. Dus uh, er is van alles nog wat mogelijk. Goed, eerst maar het kijken wat er uh, over twee weken op dinsdag 6 november ja, gebeurt. Ja, dat wordt wel heel spannend. Hartelijk bedankt, meneer Klamer en Michiel Vos in Amerika. Leggerij, con che libro affascini in tuo cuore, e se ti perderei nel di un amaro autore. Mai coi piedi kap kap tera kap, mai coi piedi kap tera kap, a bit bit bit bit. Telefoneerai probabilmente a me tuo schiavo d'amore ti divertirai Traguardi vuoi farmi trovare in fiamme ti può andare, ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare, mai tuoi piedi tap, tap mai tuoi piedi tap Happy feet, da da da, happy feet. Oh how I love it. I'm forgetting da da da da. I'm forgetting da da da da. Happy feet, da da da, oh, happy feet, da da da, happy feet. Oh how oh, I love it. Happy feet, da da da, happy feet. Ja, happy Feet, oh, I love it. happy Feet. Happy Feet, happy Feet. Paolo Conte met Vrolijke Voetjes. Ik geef even kort het woord aan een Tolteekse genezer. Whatever we do in life, always start with a desire to do something. En het is niet goed of goed, of goed of goed. Het is gewoon een motivatie die we hebben. Nou, het bezuiniging Can, can in twee verschillende richtingen. U hoorde Don Miguel Ruiz, die met zijn zoon Don José Ruiz uh, op weg is naar Nederland. En hij is dus, als gezegd, een Tolteekse arts en genezer. Pieter de Boer is de uitgever van de boeken van Don Miguel. Goedenavond, meneer de Boer. Goedenavond. Ja. Wat is een Tolteekse genezer? Ja, dat is een heel mooie benaming. Uh, ik zou Michiel Ruiz een uh, tolteek inderdaad noemen. Uh, hij is genezer, hij is een arts, hij is zelf opgeleid tot arts. Uh, maar daarnaast is hij ook een hele wijze man. Die mensen over... Hij heeft gewoon een universitaire artsopleiding. Ja, hij heeft okay. een universitaire ja. artsopleiding. Uh, maar hij is door ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven... Uh, heeft hij besloten om dat artsenleven te laten voor wat het is. En hij is zich gaan verdiepen in de wijsheid van de tolteken... En dat had hij meegekregen van zijn ouders. En wie waren de tolteken, of zijn de tolteken? Nou, er waren de tolteken. De tolteken was een uh, belangrijke groep uh, bewoners, een cultuur eigenlijk... van duizend jaar voor Christus. Je kunt het een beetje vergelijken met de Maya's, de hmm. Maya-cultuur. Ook een beetje dezelfde periode. Ook in dezelfde uh, streek, ja, Zuid-Amerika. Hmm. Um, Mexico in dit geval. Mexico, ja. klopt ja. En uh, die mensen die hadden een, die hebben een bepaalde schat uh, gehad en uh, wijze mensen. Uh, want de tolteken waren bestonden voor een groot deel uit wijze mensen, uit kunstenaars, uit leraars. En die hadden een belangrijke wijsheid die ze uh, voor de wereld uh, verborgen hebben gehouden in de tijd tussen het verdwijnen van die cultuur en deze tijd. En uh, Roes is zelf afkomstig uit een van de geslachten die overgebleven zijn van die uh, tolteken. En die heeft als opdracht ge gezien: ik moet die wijsheid van die oude tolteken weer uh, openbaar maken. En waar, waar, waar komt die wijsheid in een paar woorden, zeg ik dan altijd makkelijk op neer? Nou, het is eigenlijk een, uh, een wijsheid die erop neerkomt dat het, een, dat het vrijheid wil brengen aan mensen. Want uh, volgens de tolteken. Zijn wij leven wij met z'n allen in een, vorm van, in een soort droom. En alles wat wij meemaken, alles wat ons opgelegd wordt... nadat we geboren worden en door onze ouders ons meegegeven wordt... dat is niet de werkelijkheid, dat is een soort droom. Ja. Wij leven eigenlijk... Dat doen we in ons hoofd. Dat doen we in ons hoofd. Wij ja. leven eigenlijk voor de buitenwereld. Dat zeggen de boeddhisten ook. In feite is het heel vergelijkbaar met wat de boeddhisten zeggen. Ja, dus maar... Die maar wat maakt een, een Tolteekse wijsheid dan speciaal een Tolteekse wijsheid? Wat voegt hij eraan toe of welke draai geeft hij eraan die dat dan toch weer anders maakt? Nou, het is op zich niet zo heel veel anders. Maar het bijzondere is dat het uit een bepaalde periode stamt. En daardoor een hele belangrijke, authentieke wijsheid is die al eeuwenlang meegaat. Ah. En uh, die komt uit Zuid-Amerika. En het is bovendien, is het, als je het vergelijkt met het boeddhisme, is het veel meer verbonden aan de natuur. Het zijn Indiaanse uh, stammen geweest die die Tolteekse wijsheid hebben overgedragen. Ja. Het zijn een Indiaanse cultuur. En, en waar blijkt dat uit? Uh, uh, Don Miguel Ruiz komt naar Nederland komt een, komt een lezing geven. Ja. Als ik daar naartoe ga, wat leer ik dan? Wat, wat, wat, wat gebeurt er? Zit ik alleen naar hem te luisteren of gaan we ook samen dingen doen? Uh, zoeken nou. we contact met de natuur? Uh, niet direct. We zitten daar in een hele nette, keurige zaal in de doelen. En uh, Don Miguel zal vooral uh, gaan praten. En het zal daar heel muisstil zijn, verwacht ik. Want mensen zitten uh, toch aan zijn voeten om te horen uh, wat hij wil zeggen. En uh, hij zal vooral spreken en uitleg geven over wat de Tolteekse inzichten zijn. Hm. En uh, dat doet hij net zoals in zijn boek De Vier Inzichten. Ja, wat zijn de vier inzichten? Nou, de vier inzichten, dat zijn uh, uh, hele eenvoudige uh, uh, zaken. Eén is, een is, wees onberispelijk in je woorden. Ik het helemaal mee eens zijn, als ja. radioman. Ja. Maar dat is een enorme opgave. Dat is mm. niet makkelijk. Nee. Uh, want uh, als je leest uh, wat uh, roe is, daarmee bedoeld... dan betekent dat ook echt iets wat, wat, waar je heel erg je best voor moet doen. Uh, we, we zijn allemaal, uh, uh, als wij spreken... het woord is gewoon een enorme macht... En als wij spreken, kunnen we met onze woorden enorm goede dingen doen... maar ook enorm slechte dingen doen. Zegt hij met andere woorden, denk na voordat je wat zegt? Denk na voordat je wat zegt. Ja. Um, en uh, realiseer je ook wat je woorden doen. Als je bijvoorbeeld tegen je kind zegt... van: uh, terwijl het een talent heeft om te zingen... en jij kunt er, je zit er even niet op te wachten... en je zegt, goh, hou alsjeblieft op, wat lelijk. Uh, dan doe je iets waar je je kind uh, voor een leven lang mee kunt kwetsen. Ah, dat is één. Ja. En uh, de andere drie... Nou, de tweede is, vat niets persoonlijk op. <laughs> Makkelijker gezegd dan gedaan, ja. Ja, maar dat is ook een belangrijke wijsheid uit ja. uh, de Tolteekse traditie. Drie. En uh, de derde is, ga niet uit van vooronderstellingen. Mm -hmm. En um, probeer daar los van te komen. Wees open en onderzoek alles eerst. Ja, en realiseer je dat, uh, uh, dat mensen allemaal uh, uh, handelen vanuit... Overtuigingen mm -hmm. en uh, uh, hou daar ook rekening mee. Fair. En de vierde is: doe altijd je best. Ja, en doe altijd je best is uh, uh, een belangrijke om ook die andere drie overtuigingen voor elkaar te krijgen. Ja, um, het klinkt allemaal, ik, ik bedoel niks op tegen, ja. uiteraard niet, maar dat klinkt dus ook een beetje van ja, logisch. Ja, het is, dat, dat vind wat ik zelf... heeft u gegrepen? Want u geeft dat boek uit ja. en u bent gegrepen door deze man. Dat zie ik aan uw ogen als u erover vertelt. Wat heeft u in hem gegrepen? Nou, wat ik zelf heel bijzonder vind aan... Hè, je ziet in de spiritualiteit heel veel dingen waarvan je zegt van... Ja, past dat nou? Pas ik dat nou? Kan ik dat nou toepassen op mijn, mijn leven? Uh, geloof ik daar nou in? Ik kom zelf ook uit een christelijke traditie. Maar um, uh, bij een, een, een Don Miguel Hoe is, heb ik echt iets Het is van een hele authentieke vorm van spiritualiteit, die niet ingewikkeld is, die heel simpel is. Het zijn juist hele eenvoudige principes die je kunt toepassen in je leven. Ja, is hij ook een eenvoudig levend mens? Zeker. Hij, uh, uh, hij was niet laatst... rijk van zijn boek? Nee, bepaald niet. En hij, ik zag hem laatst uh, op een foto. Uh, ze, stu ze stuurde even een foto van hoe zij uh, op reis uh, gaan. En dat is gewoon een klein clubje mensen met gitaarkoffers uh, op een station. En dat ziet er heel eenvoudig uit. En zo leven ze ook. Ze leven allemaal nog heel dicht bij de natuur. Ja. Nu um, is het uh, 2012 en uh, we hebben het over de tolteken en dat uh, is een verwante groepen aan, aan uh, de Maya's. Is ja. dat nog dit magische jaar waarin alles aan een eind zou komen... is dat nog iets wat een rol speelt in zijn denken? Uh, zijdelings. Het is zo dat uh, heel veel mensen geloven... dat de, nu de Maya-kalender zeg maar afloopt... Ja. dat, het, dat het, het einde van de wereld aan de, aan, aan de orde is. Nou, Hoe is zeker niet iemand uh, die... Die straks op een berg gaat zitten. Bepaalt niet, nee. Nee. Hij is eerder juist iemand die zegt van... Uh, predik geen angst... Maar hij ziet wel dat er in de wereld veel aan het veranderen is. En um, hij vindt het ook belangrijk om juist nu, in 2012, uh, zijn tournee door Europa te maken. Om ons te helpen um, een vorm te vinden, om de manier te vinden waarop wij zelf de wereld kunnen verbeteren. Nou, en, en dat doet hij door heel duidelijk tegen ons te zeggen: je kunt dat zelf doen. Door... Ja, door na te denken voordat je wat zegt. Bijvoorbeeld door die vier inzichten toe te passen. Lijkt me helemaal geen slecht advies. Hartelijk dank, Pieter de Boer. Graag gedaan. Het is 5 voor 12. U hoorde een onbekende hymne van Beethoven. Althans, dat beweerde een professor aan de Universiteit van Manchester vandaag. Jan Kaiers is dirigent en schreef een biografie over Beethoven. Goedenavond. Is hier inderdaad een nieuw werk van Beethoven gevonden? Oh, dat zou ik zo niet zeggen. Als we spreken over een nieuw werk, dan denken we echt aan een serieus stuk. Dit is geen nieuw stuk. Dit is een fragment uit een schetsboek dat ontcijferd is geworden. Het is een kort ding, van een totaal maar een tweetal minuten. Dat eigenlijk, zoals gezegd, in een schetsboek staat. Die schetsboeken van Beethoven die zijn een verzameling van notities voorbereidingen voor echt serieuze stukken, maar hier en daar ook ook dingen die Beethoven nooit heeft gebruikt in andere muziek. En ook hier en ja. daar ook kleine oefeningen of notities. En dit is zo één ding. Dus maar het, het, zijn meer, is, het zijn meer wat losse aantekeningen dan dat het echt losse, een compositie is? Nee, het zijn losse aantekeningen. Maar merkwaardig merkwaardige is dat, dat men dit fragment altijd heeft geïnterpreteerd als zijn een kleine contrapunt oefening. En nu heeft die uh, Amerikaanse professor in, in Manchester, die heeft eigenlijk ontdekt um, dat er eigenlijk een Gregoriaanse melodie boven zat. Ja. Waardoor het toch wel iets meer lijkt te zijn dan alleen maar een kleine oefening. En dat is natuurlijk de de grote vraag nu, waarom heeft Beethoven dat geschreven en waarom wil hij dat gebruiken? Dat weten we eigenlijk niet. Nee, u hebt geen idee? Nee, er wordt natuurlijk gespeculeerd over het feit dat... dat we spreken over het jaar 1820, dat is het jaar waarin zijn beschermheer aardzertog Rudolf... Um, Aangesteld is als in Olmoets. En Beethoven heeft voor hem die, die Mr. Solemnis geschreven. Ja, ja. En misschien heeft dat een soort voorbereiding daarvoor... of misschien heeft hij dat, dat dat ook moeten spelen daar. Maar ja, het klinkt in, in elk geval niet echt Beethoveniaans. Zoveel okay. is wel duidelijk. Hartelijk dank, meneer Kajas. En het was toch maar een klein beetje een vingeroefeningetje. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog. En dan presenteert Thijs van der te gaan